Kees Groot met het NOS-journaal. Er komt een nader onderzoek naar de doodsoorzaak van de Russische VN-ambassadeur Tjurkin. Dat hebben artsen in New York gezegd na autopsie op het lichaam. De diploma diplomaat overleed gisteren onverwacht nadat hij onwel was geworden in zijn werkkamer. Aanvankelijk leek het erop dat de 64-jarige Tjurkin was bezweken aan een hartinfarct of hartstilstand. Bij het nader onderzoek wordt het lichaam ook onderzocht op de aanwezigheid van gif. De resultaten kunnen nog weken op zich laten wachten. Gemeente en koffieshophouders zijn blij dat de Tweede Kamer voor regulering van de wietteelt heeft gestemd. Burgemeester De Pla van Breda noemt het een belangrijke stap. Regulering kan volgens hem veel overlast van illegale kwekerijen wegnemen. De voorzitter van de brancheorganisatie van koffieshops hoopt dat er in de toekomst legaal geteeld en ingekocht kan worden. Dat is volgens hem in het belang van de volksgezondheid, omdat de koffieshops dan een veilig en getest product kunnen aanbieden. Amerika gaat onder president Trump veel harder optreden tegen illegale vreemdelingen. Alle circa 11 miljoen illegalen met en zonder strafblad lopen voortaan het risico over de grens te worden gezet. Dat blijkt uit richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De komende tijd worden er 10.000 nieuwe immigratie- en douanemedewerkers aangenomen. Ook komen er meer plekken om illegale vast te zetten. Spoorbeheerder ProRail heeft vorig jaar veel meer meldingen gekregen over mensen die dicht langs de rails lopen zonder dat ze daar toestemming voor hebben. Door de spoorlopers liepen meer dan 16.000 treinen vertraging op. Om mensen te wijzen op de gevaren lanceerde ProRail vandaag een nieuwe attractie in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Mensen kunnen in een soort container staan en dan voelen wat er gebeurt als een trein vlak langs je voorbij raast. Het weer, toenemende bewolking en regen. Langs de kust neemt de wind toe tot hard, kracht 7. De minima liggen vannacht rond 8 graden. Morgen is het regenachtig, maar in de middag wordt het vooral in het noorden droger. En het wordt dan 10 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn op dit moment geen flitsmeldingen. Heb je toch een flitser gezien? Geef hem dan door via Flitservice. <truimertijd>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 Luisteraars, zondagochtend, tien uur dus, tijd voor uh, CFM Jazz. Uh, samenstelling en presentatiedag, de uh, Beuving. En uh, we gaan jazzmuziek draaien. Dat is natuurlijk een mooi begin met Coleman Hawkins. Uh, eigenlijk uh, een van de, ja, de nestor van de saxofonisten. Uh, heeft heel veel betekend voor de, de ontwikkeling van uh, de, de jazzmuziek natuurlijk... Mooi nummertje, niet zijn de body and soul... maar make someone happy, en dat is natuurlijk wel belangrijk. Maak iemand gelukkig, zou ik zeggen. Hoe ga jij iemand gelukkig maken vandaag? Uh, wat hebben we op de rol staan? Ik zal eens even kijken wat, we, wat je mag verwachten. Uh, Duke Ellington, uh, The Far East, Suite zie ik staan. Ik zie uh, Lester Young staan. Ik zie Anna Siese staan, een, een Zweedse. Uh, Joey DeFranco, Edwin Rutte komt hier terug... Uh, Don Cherry, nou er zit van alles bij. Oud en nieuw door elkaar in een mooie mix. En we beginnen met uh, Barbara Rose. Barbara Roseanne. Cooking a breakfast for the one I love. The coffee is. All mm right. -hmm. door je lief. Dat, zou, dat wil je nog meer. Misschien een Engels ontbijtje, misschien een beetje havermaat, misschien musli, in ieder geval wat sinaasappelsap. En op zondag een ei, dat hoort erbij, toch? Uh, ja, de Dixieland, volgens mij sterk in opkomst weer de laatste jaren. Als je ziet hoeveel Amerikaanse bandjes op dat vlak er bezig zijn. Maar goed, dit was Barbara Rosen with the Vince Cardiano Nighthawks. Ja, een bekend bandje uit filmmuziek ook. Uh, eens even kijken, Duke Ellington had ik dan staan. Een hele bekende van Duke Ellington. Is voor hem. Ellington uh, en het nummer van Duke Ellington en uh, Strayhorn natuurlijk... is van, uh, van de LP uh, The Far East Suite, een LP uit 1967. Ja, toen ging de jazz ook een beetje naar de andere stromingen kijken... Afrikaanse muziek en zo. Uh, toch wel een mooi LP. Uh, iets nieuws, Beth Heart, 2016. Jazzman voor haar laatste uh, CD. Uh, Fire on the Floor, Jazzman. Beetje jazzy nummer. One, two, three. He plays so sexy to me. Three, four, five, six. Kids got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the bank's got a sound. Howling away. It must be Judgment Day. Checkers and dice, rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price Women in heels, heels, heels, and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat. Break. CD, Fire on the Floor, Jazzman, Bad Heart, wat een geweldige stem, hè? Eens even kijken wat we dan erop hebben. Oh ja, Land of Giants, McCoy Tyner. even kijken hoe ik die zo gauw vinden kan. McCoy Tyner. Dat is uh, uh, McCoy Tyner op piano, Bobby Hutcherson Vibes, uh, Charnett Moffat, Bas en Eric Harland drums. En ik doe het nummer, Eens even kijken welke ik uitzoek van het cd'tje. Uh, Land of... Uh, For all we know, is een mooie McCoy Tyner. Land of Giants. Een mooie CD. Uh, ja, ik, de, laatst kom ik in. Uh, uh, ja, ontdekte ik eigenlijk een bekende bariton saxofoonspeler. die ook een uh, big band, een uh, jazzband erop na houdt in Barcelona. Uh, Joan uh, uh, Gamorro heet hij. En uh, ja, op YouTube staat een aardig filmpje van. Hij heeft ook onlangs nog een nieuwe CD uitgebracht. die zeer de moeite waard is. Maar ik ga het via YouTube laten horen. Uh, het nummer Skylark van Hokie Carmichael natuurlijk. Mooie uitvoering dit. Mooi nummer, Skylark van uh, Motus. Andrea Motus, trompet, uh, speelt trompet en ook saxofoon. En uh, Joan uh, Gamorro, Big Band. En het nummertje Skylark. Uh, uh, Fraai, zou ik zeggen. Er staan heel veel filmpjes op YouTube van deze uh, Bariton uh, saxofonist. Uh, ook met zijn eigen jeugd uh, jazzorkest, zou ik bijna zeggen. Zeer de moeite waard. Uh, een oude rot komt dan Lester Young. Uh, Welk heb ik even kijken welke cd ik had uitgekozen. Press and Teddy, het nummertje uh, Louise. En Teddy is een, een LP uit 1956. Eigenlijk ook een beetje de toptijd van Lester Young natuurlijk. En Teddy is natuurlijk Teddy Wilson op piano. Lester Young die uh, speelt ten, tenorsaxofoon. Uh, Gene Remy, Bas en Joe Jones hoor je nog een lekker op de drums keer gaan. Uh, ja, deze LP van, uh, is, wordt gerekend tot een van de hoogtepunten in de jazz eigenlijk. En zeker de moeite waard. Uh, tijd voor iets vocaals En dan kom ik bij een, uh, een volgens mij een Zweedse. Anna Siese, But Beautiful... Yet. Oh, it's bad. it's a good thing, or oh, it's bad, but beautiful. You It's a heartache in the way, but it is so beautiful, and I'm thinking, if you are mine, I know klanken zou ik bijna zeggen Anna Sisse eh, Zweedse. but beautiful van haar CD but beautiful CD uit 2007 en dan kom ik bij een bekende eh, jazzmuzikant en eh, die heet Joe de Francesco eh, van zijn CD ballads and blues, het mooie nummer Basing Street Blues. We'll be right Thank mm -hmm. Francesco eh, op de cd Ballots and Blues. Ik zag dat Kerry Bartz ook nog op de nummers meespeelt. Mooie cd ook. Uh, volgens, volgens mij was zo, vorige week was hier in Zandvoort Edwin Rutte. En toevallig vond ik nog een opnametje van hem. Als de, een van de beste Nederlandse scatters, zou ik bijna zeggen. En dit laat ik nu horen. Edwin Rutte en de Golden Ghost Combo. Uh, Golden Ghost Combo speelde volgens mij door Kier van Otterloo in. Ja, hoe is dat skatten eigenlijk ontstaan? Ik hoorde laatst eens vertellen dat dat uh, kwam door Louis Armstrong. Louis Armstrong uh, moest spelen en uh, was een opname, het maken zelfs. En uh, toen viel zijn muziekstandaard om, waar ook de tekst op stond. En toen is hij de tekst meer, toen is hij maar geluidjes gaan produceren. Het begin van het skatten. Eens even kijken, wat doen we dan hierachter? Wat past hierachter? Nou, hier past altijd Don Cherry achter natuurlijk. Just for you. featuring Ornette Coleman. Ja, Just For You, Don't Sherry, uh, featuring Ornette Coleman, een cd'tje uit 1991. Um, dat is de laatste film uitgebracht, de uh, Fifty Shades of Darker, een follow-up voor Fifty Shades of Grey. En daar zit ook aardig muziek in, onder andere deze van Joseph James. Even kijken of ik hier bestaan. Hier heb ik hem. Nee, ik heb hem helemaal niet, ik heb hem niet meegenomen. Nou, dan wordt het wat anders, dan gaan we wat anders draaien. Lee Konitz, daar is onlangs een cd van uitgekomen. Luister maar. Er is een, een cd die onlangs uitgekomen is, van Lee Konitz. Eh, op de piano Kenny Barron, bassist Peter Washington en drummer Kenny Washington. En daar staan een paar zeer mooie tracks op. Stella bij Starlight is echt fantastisch, maar het duurde veel te lang, kon ik niet draaien. Maar ook Darn, The Dream en Out of Nowhere, prachtige cd. Zeker de moeite waard om te gaan beluisteren. En inmiddels heb ik ook weer José James uit de titel uit filmmuziek van de Fifty Shades of Darker gevonden You Can Take That Away From Me There are many Many crazy things That will keep me Loving you And with your permission May I list a few The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all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 Well, I